mis langs. Danfree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort en de zomerhit. Zee Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, zo'n vrijdag als dit is dan een dubbele werkdag hoor. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Hoi, het is vrijdag, het is vandaag 11 september. En dan gaan de gedachten natuurlijk weer terug naar uh, dat moment... Aan een groot aantal jaren geleden in New York. 9-11, dat blijft altijd een... ja, toch een magische datum om aan terug te denken. Maar goed, het is nu 2015, het is ondertussen alweer 14 jaar geleden dat het allemaal gebeurde daar in New York. En eh, wij hadden ons vandaag bezig met het KLM open natuurlijk. Ook in dit programma gaan we proberen contact te zoeken met onze mensen ter plaatse. Eh, om eh, de laatste informatie te krijgen hoe het allemaal eh, loopt. Verder, uh, ja, nou, verder hebben we natuurlijk onze gebruikelijke onderdelen. We hebben het regio nieuws het om half 1 en om half 2. We hebben natuurlijk ook nog de aanbieding van de week vandaag. Als alles mee zit. En uh, we hebben een 3 in eentje Ja, dat is een hele lieve vandaag. Een heel leuk 3 in eentje vandaag. En ik heb een primeur. Ja, ik heb een... Nou ja, niet, niet een landelijke primeur, maar wel een CFM primeur. Ja, die heb ik. Ja, ja. Echt wel. De nieuwe single van Anouk heb ik. Ja, ja, je houdt het niet van mogelijk, hè? maar we zijn er weer bij. Ja, en het is een heel apart nummer. Het is een heel goed nummer. Het is ook heel apart, want ze doet het voor het eerst in het Nederlands. Ja, ze zingt voor het eerst in het Nederlands. Nou ja, een beetje, een beetje met een Haagse accent natuurlijk. Hè? Ja, een beetje Haags, maar goed, maakt niet uit. Het is lekker. Uh, maar het is een heel leuk nummer trouwens. Ik hoorde hem vanmorgen voor het eerst bij, uh, bij Sander de Heer op uh, Radio 2... En uh, ja, daar luister ik altijd naar. Ze ik de douche sta, dan heb ik altijd even Radio 2 aan. En ja, zo kom je nou wel eens ook aan je nieuwe dingen. Dus zodoende wist ik ook dat vandaag de dag was. De nieuwe single van Anouk eraan komt. En die gaat u straks horen. Ja. Want u weet het, we proberen natuurlijk altijd uh, actueel te zijn. En, uh, hartelijk dank aan Henny Weer voor twee uur enerverende Watertoren Sport... Dat is weer leuk om te doen hoor, dat geschakel en zo allemaal, knopjes. Heftig man. En het is mooi weer buiten, Toet is er straks ook weer. Die zit nu driftig het nieuws bij elkaar te vergaren. En uh, dat komt allemaal goed, dat hoort u straks. Maar uh, ik heb eerst nog een liedje dat is uh, blijven staan uit het vorige uur. Zijn we gewoon niet aan toegekomen. Nou, nu dan maar. Herman van Veen. Speciaal voor Henny. Van Henny Rukkert. Nou, bijna elke week wordt het wel gepraat: Anne van Herman van Veen. En het is terecht, dat is gewoon een prachtig liedje. Goed, en dan gaan we nu over naar. Uh, ja, uh, ik zei het wel, ik kondig u het al aan, uh, dames en heren. U krijgt hem. Ja, ja, hier komt-ie, hier komt-ie, hier komt hij. De nieuwe single van Anouk. Het is uh, geschreven. Uh, voor haar huidige vriend. En het is typisch Anouk. Ja, luister het maar. Het heet Dominique. En het is heel leuk. Gaat u maar luisteren. Anouk. Nieuw. nummer. Mag je wel zelf. En het is wel uh, lekker om in het, in het Nederlands te horen. Het is natuurlijk een, een nummer dat uit haar hart vandaan komt. Het gaat uh, over de uh, nieuwe vriend. En uh, zij heeft er al aardig wat gehad. Uh, ze heeft intussen ook vijf kinderen van vijf verschillende vaders, geloof ik. Als ik het goed heb. Maar goed, dat is allemaal niet belangrijk. Uh, zij heeft een nieuwe plaat in het Nederlands. En het nummer dat heet Dominique. Voel jij ervan? Ik vond het een heerlijk nummer. Ik word er he? heel vrolijk van. Ja, ja lekker hè? Ja, ja lekker, lekker aanstekelijk ja, nummer. Ja, heel prettig. Ja, goed zo. Dus de nieuwe single van... Uh, zij werd oud betiteld als Rock Bitch. Nou, uh, <laughs> Rock Bitch Anouk gaat op de zeg maar een beetje op de reggae tour. Met een Nederlandse tekst en uh, heel persoonlijk... Heel leuk en het is wel mooi. Hè? Ik, ik, uh, Dominique, als ik je met die andere wijven zie. <lacht> ik vind dat een goede zin. Ja. Als ik je met die andere wijven zie, weet je wel dat ik niet heb. Met nee. <lacht> die andere wijven, die kennen er allemaal niks van. Ik ben de enige die er niet op af kan. Die er een beetje goed is. Zo, zo, dat is de strekking. Toch? Ja, precies. Ja, leuk. Hè? Goed, nou gaan we nu maar naar de 3-1. Toch? Ja. Wat heb to je vandaag? Uh, ja. Ah, heel oud. Drie in één. En vandaag met The Blue Diamonds. Jawel. In a little Spanish town, was on een like this. in my heart.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 Terug in de tijd of was dat niet terug in de tijd? Helemaal Hele leuk. Dat, dat was helemaal leuk. Ja. 19, 1961 of zo schat ik dit zo'n beetje. Lekker meegehomen. Uh, dus. Ja, uh, ja. De, de, de Blue Diamonds met uh, In a Little Spanish Town en Little Ship. En natuurlijk uh, de monsterhit die zij toen hadden in uh, de... Nou, er bestond er eigenlijk nog niet eens echt een Nederlandse hitparade. Maar ze hadden wel een monsterhit. En uh, dat was natuurlijk Ramona. Uh, dus ze werden eerst betiteld als uh, de Nederlandse Everly Brothers. En uh, dat gebeurde ook. dus uh, uh, Hun eerste hit, hun eerste plaatjes waren ook nummers van de Everly Brothers. Then I Kissed Her bijvoorbeeld was, was er zo één. En uh, de liedjes van, van, van die Everly Brothers, die zongen ze ook. Ze werden dus gezien als de Nederlandse... Ze kwamen uit drie bergen, Ruud en Riem de Wolf... Uh, een van de twee leeft niet meer. Of leeft, ik weet niet of ze allebei niet meer leven. Maar die ene nog wel, volgens mij. Ruud nog wel. Riem, Riem is er niet meer, volgens mij. Uh, ze woonde in Driebergen in de tijd. In Utrecht. En uh, ja, ik was toen, toen als jochie van. Nou, wat was ik? Elf? Ja, elf of zo was ik. Was echt fan? Ja, dan kan ik heb nog meer de handschrift toen ook nog een brief naar school <laughs> Met een foto. Voor een foto met ja. Oh. Foto met handtekening, helemaal nooit wat goed. Oh. Nou, daar blijf je nog altijd bij hè? Ja, daar blijf je bij hè. Het <laughs> blijft een trauma. Oh, ja, ja, ja, ik ben er ook voor bij de psychiater geweest. Oh. Maar, en dat, heeft het wat geholpen? Nee, geen moord. Ja, dat dacht <laughs> ik al. <laughs> Maar goed, het was wel weer leuk om daar even aan terug te denken. Ik ben toch een beetje in de geschiedenis. Gisteravond uh, een hele leuke lezing gehouden in, uh, in de grote kerk in Beverwijk. Dat heet de spreekstoel. En dan de P met een hoofdletter. En uh, voor een, uh, voor een uh, uh, niet groot, maar enthousiast en uh, aandachtig gehoor... uit mijn herinneringen hem geput. En zo. Dat was ontzettend leuk om te doen. Uh, vandaar ook vandaag een beetje de bloedduin. Dat dus past wel in die tijd zo'n beetje. Ja. Goed, we gaan nog een plaatje draaien. Het doet, en dan gaan we naar het nieuws. Ja. Van half 1, het regio nieuws. Uh, uh, dit is een nieuwe. Ja, is ook een nieuwe plaat trouwens. Ja. Van uh, Van Velsen. We gaan gewoon lekker weer actueel worden. Van Velsen. Ja, kom op nou. Die kleine donder. Ja, dat is En de nummer heet Phoenix. Kom maar, rol up uh -huh. Velsen. En het heet Phoenix. Hij ja, gaat ze weer allemaal horen: hè? de niet en de oude, lekker door elkaar heen. We hebben oude platen, we hebben nieuwe platen. Nou, zoals u van ons gewend bent in dit programma. Lekker mixje. We hebben ook weer een aanbieding, toch? Doet het niet? Hè? We hebben straks weer een leuke aanbieding? Absoluut. Heel oh, lekker in antwoord wordt oh. het dit keer? Oh, ja. heel lekker in antwoord. Zeker. Nou, dat weten we dan ook weer. Dat hoort u om kwart voor één. We gaan ook natuurlijk straks om kwart over één. Krijgen we de evenementenagenda. En dit keer krijgen we hem van Albert-Jan Vos. Nou, dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Helemaal goed. goed ja. Helemaal goed. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Uh, toetspaans, ja. Ja, Toetspaal. Dus ik, ja, ik moest dat even zelf zeggen. Uh, helemaal ja. goed, toch? Toetspaald. Maakt niet uit. Toetspaald. Toetspaald. Ja. Even kijken, er is een vrouw donderdagavond gewond geraakt... nadat zij met haar fiets in botsing kwam met een taxi. Rond kwart over tien s'avonds avonds wilde de vrouw met haar fiets... de Schalkwijkerstraat in Haarlem oversteken... maar kwam op de kruising met de Slachthuisstraat in botsing met een taxi. De ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de gewonde vrouw in de ambulance nagekeken... De vrouw was vermoedelijk wel onder invloed van alcohol. Ja, een uitgebreidere alcoholtest zal hier later uitsluiten overgeven. Een meerderheid van de Haarlemse Raad heeft donderdagavond toegezegd... actief te willen zoeken naar mogelijkheden... voor de opvang van asielzoekers in de stad. Hiermee wordt een motie uh, goedgekeurd... die PvdA, ChristenUnie, SP en GroenLinks hebben gesteund... Nou, de koepel zat leeg, dus. Ja, precies. <laughs> de, de, de, de de zat ik dus ook aan te denken. Daarom moest ik hem uitprinten. Ik dacht van, ja, die moet mee, want we kunnen ze zo de koepel in. Ja, we kunnen nou, zo de gevangenis in, helemaal goed. Ja, top toch? We hebben ze allemaal een eigen kamertje. Nou, wat willen we nog meer? Wat willen nog meer? Ja, lichtje droog. Sorry. Um, um, goed, we gaan weer door met het nieuws, aan. Het was opnieuw raak op maandag. Op de A200 werd de snelheid voor de zoveelste keer in korte tijd flink overschreden. Dit keer door een motorrijder die net drie dagen eerder zijn rijbewijs had gehaald. Dit jaar alleen al werden er 17 rijbewijzen ingevorderd. De A200 lijkt voor sommigen eerder een racebaan dan een openbare weg. Op verschillende punten is op de weg... Uh, op de weg reden de aangehouden snelheidsduivels flink te hard... met snelheden tot wel 225 km per uur. Ah, dan moet je toch wel lef hebben, hoor, om zo hard te rijden. Vind je ook niet? Ik vind, ik vind het zwaar belachelijk, wat dat, dat berichtje van Woensdag ook in... We ja, op een gegeven moment gezegd, die gasten zijn gek. Waarom gaan ze niet naar het circuit? Ja, precies. daar kan je 250 ja, kilometer dan rijden. Ja, mag het zelfs. Ja, dan ja, mag het. Dus ga lekker naar het en circuit. En dan rij je alleen jezelf ongelukkig in plaats ja. van een ander. Precies, ja. ja daar, daar gaat het dus om. Nou, goed. Maar goed. Maar hoor, die meneer is, de rijbewijs, die, die is echt zijn rijbewijs kwijt. Ik moet nog maar zien of hij het ooit nog krijgt. Ja. En, hij, en hij mag een... Uh, Hele dure cursus gaan volgen. Ja, die dat, is ruim duizend euro. Hè? Ja, ruim 1000. Drie euro. Drie dagen. Ja, drie dagen cursus. <laughs> ja. En uh, dat is niet prettig. Gewoon, nee, want je precies. krijgt hele verschrikkelijke beelden te zien. Nou. heb ik eens gehoord van iemand die die cursus gevolgd heeft. Ja, ik heb dus. het inderdaad ook gehoord zeggen. Die vond dat ja, geen, uh, geen grapje. Nee, meer. dat is geen leuke dag. En nee. het kost je nog een, een hoop geld ook. Ja, maar goed. Even kijken, er is nogal wat reuring, de KLM open. Ik vind het een fantastisch evenement. Goed voor het dorp, goed voor Zandvoort. De hele wereld kijkt naar de prachtige beelden die gemaakt worden. Maar er is natuurlijk ook een hoop gemopper. Het een en ander is niet prettig omtrent de hele toernooi. En nu is er vanmorgen iemand geweest, Marijke van der Storm was dat... die heeft dat ook allemaal gelezen... En die heeft daadwerkelijk actie ondernomen. Die heeft vanmorgen om negen uur gebeld met de organisatie. En gemeld dat uh, onder andere de bussen en de zwarte auto's waarin alle mensen en bobo's vervoerd worden die kant uit. Uh, dat er veel te hard gereden wordt. Uh, het is allemaal een 30 kilometer zone. Zandwoord Nieuw-Noord is dat, heb ik het dan over. En daar worden de mensen naartoe gebracht. En op de terugweg door de Celsiusstraat uh, schieten ze met hoge snelheden door de wijk heen. En zij heeft dus gebeld en uh, de dame in kwestie uh, vond het ook niet kunnen... en die is er gelijk achteraan gegaan. En ze vroeg wel even om het tijd te gunnen... want ze moet natuurlijk met meerdere mensen hierover gaan bellen. Uh, ze hebben afgesproken als ze na twaalf uur vanmiddag... nog steeds razende bussen en zwarte bobo-auto's zien... dat er nog even gereageerd mag worden bij bereiken van de Storm. En dat staat in verschillende Facebookgroepen. En dan gaan we nog even naar het weer... Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het hoge brug Lajana ligt vandaag boven het midden van Zweden en morgen boven Finland. Komend weekend vinden we haar boven Rusland en neemt de invloed op ons weer daarmee af. Een hoogtelaag boven Tsjechië trekt naar het westen en ligt morgenmiddag boven het noorden van het land. Vanaf het weekend verliest Laiana haar invloed op ons weer... en wordt het lage drukgebied dominant. Het weerbeeld van vandaag is het gewoon prachtig nazomerweer met volop zon. Er trekt vast wel iets van sluierbewolking over... maar over het algemeen heeft de zon daar geen last van. Het blijft droog en er waait een matige oostenwind. De temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht is het vrij helder... en bij een matige oostenwind zal de temperatuur dalen naar een graad of 11... Morgen is het ook nog prima na zomerweer met veel zon. De wind waait matig en naar zee misschien vrij krachtig uit het oosten tot zuidoosten... en de temperatuur loopt wederom op naar omstreeks 20 graden. Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag is het droog met flinke opklaringen... en dan koelt het af naar een graad of 12. En uh, straks na het nieuwsblok vertel ik over de trend van volgende week. Zo, jij deur? Zo, echt wel. Ik neem gewoon mijn plekje in. Je niet? Dat was het On that job, Just let me know if you wanna go to the pool. My girl, We got a lot of nice girls. Ah ja Alle soorten door elkaar. Hè? Alle soorten muziek hoor je hier door elkaar heen. Bij CFM Lunch of Zandvoort Lunch. Lagrange was dit. Van Zizi Top. Ik vond het wel lekker gewoon eigenlijk. Ja, oud en nieuw. Alles was door elkaar. We hebben ons als schelen. rijper en groen. Uh, zeg maar. Dat, uh, dat is lekker. Dit is Madcom. En don't worry. Seasons nummer back in, maar dit is, uh, was hun zomerhitje 2015. Afgelopen dinsdag live te zien bij Umberto. Oh. Matt come and don't worry. Nou, ik maak me geen zorgen hoor. Geldt te <laughs> mooi weer voor? Maak toch geen zorgen maken, is Mooi weer is, hè, baby? Zonder van je tijd, hoor. Zonder van je tijd en ja. zonder van de energie, ook natuurlijk. Ja. En CFM Lust le presenteert lekker in zandvorm. Ja, we hebben weer ontzettend leuk iets bedacht. Ja? Ja, absoluut. Oh. Ik ben langs geweest bij uh, Café XL. Ja. Die zit op het kerkplein tegenover de Hema, zeg maar. Ja. Um, uh, dat is een ontzettend leuk uh, cafeetje met een lekker terras. Ja. En um, omdat het zulk mooi weer was, had ik zoiets van... weet je, ik ga daar even uh, lobbyen. En uh, ze waren super enthousiast, wilden direct meedoen. En ze hebben mij een uh, bon gegeven. De waarde van 20 euro. Ja. Daarmee kan je met twee personen daar komen lunchen. Zo. Ja, en dat schijnt ontzettend lekker te zijn. Ik moet wel toegeven dat ik het nog niet had geproefd. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon goed is. Ja. En um, ja, om dat in handen te krijgen, zou ik zeggen, um, uh, bel gewoon naar de studio. Ja. Uh, de eerste die belt, die, uh, die mag deze bon uh, komen ophalen of kom hem bij langs ja, Dat vind ik ook geen om... probleem. Kom met nee. mijn scooter. Hoppa. Ja. Het telefoonnummer dat gebeld kan worden is 023 57 30 393. Herhaal nog even. Ja, die ga ik nog een keer herhalen voor ja, de keer herhalen. Ja, nee. <laughs> dat heen, ja. is 023-57-303-93. Ja. ja, 303 93 57 504-303-93. Dus, uh, ja. dus ik ja. zou zeggen, goh, um, um, draai een plaatje en dan gaan we straks uh, hopelijk iemand uh, heel blij maken. Ja, want het is Kijk, alleen voor de de luisteraars de van dit al. programma. He? De ja. telefoon gaat al, als je meteen gaat. erin gooien dan. Ja, ga je maar even kijken wie het is, ga ik het plaatje draaien. Ja, zie je fan, met Ik Ben je bezig met een plaatje? hè en, uh, um... Oh, even. oh hey. je hebt je hebt al een bellen. Ja, je hebt al tegen ja, beld. Wat goed hè. Je komt nu in de uitzending. Lars zei je, hè, was het? Ja. Hij zit nu in de uitvinding. Ja, hoi Lars, goedemiddag. Hallo. Hij schrikt ervan. Oh, ja, ik moet het schuifje openzetten, ah, sorry. Dat scheelt er niet. Ja, dat scheelt een stuk. Hallo Meen Lars. Keer. Lars, goedemiddag. Goeiemiddag, ja, ik zal de internet even wat uitzetten, want ik hoor jullie dubbel. <laughs> nou, je, je luistert mee via internet, wat leuk. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ik heb, nou. uh, het is leuk, uh, leuk uh, ja, naar zand wat kijken. Ja. ja, nou, gezellig. Gezellig. Ja. Um, jij hoorde de oproep. En je dacht van, ik ga het gewoon proberen. Ja, dat dacht ik. Nou, geweldig. Je bent de eerste. Nou, prachtig. Dus ik kan je blij maken. Gefeliciteerd. Je hebt een uh, leuke lunchbon gewonnen. Het waarde van 20 euro. Nou, hartstikke mooi. Ja. Kun ja. je lekker gaan eten. Nou, Op het terras. Ja, precies. Lekker nog in het zonnetje eventueel. Ja. Um, zon. uh, zometeen als we het uh, plaatje gaan instarten... dan zal ik de rest even uh, gegevens van je opnemen. Dan uh, zorg ik dat de bon bij jou en Jan terechtkomt. Goed. Nou, hartstikke mooi. Oké, okay. oh, okay. blijf, bl blijf aan de lijn. Dan uh, gaan we... Ja. Uh, uh, uh, Ga toe tot verder met je afspreken. Komt goed. Dit zijn de Zombies. MUZIEK Zo zie je maar weer, we Wordt er zelfs in Bunschoten, ja. worden we het begeleid. Helemaal leuk. Ja, het is helemaal leuk. Goed, The Zombies and She's Not There. En dit is een nummer van het nieuwe album van Keith Richards. Stole some money. Rob Blind. Who it is, it ain't quite clear. Stolen from my honey. She holds my stash ring. The cops, you know, I can't involve them. They don't need friend of mine it was a plan to screw me that's what they had in Dat album komt volgende week vrijdag officieel uit. Dat heet Cross-Eyed Heart. Keith Richards, gitarist van de Stones natuurlijk. Dat weet u, componist ook. En die heeft een soloalbum gemaakt. En daar was dit een track van. Robbed Blind heet het. Nog één ouwe voor het nieuws van 1 uur. Joehoe! Dit is Yes! Owner of a Lonely Heart. Ja, ze dus is het eerste uur er alweer op, hè? zijn we alweer klaar. Ja, nee, dus, nee, ja. gaat het hard, hè? He. Ja, veel te hard eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou ja. <coughs> ja. We kunnen de klok helaas niet langer laten lopen. Nee. Langzamer. Dat nee. kan niet. Nee. Dus we gaan, goed, het, we, gaan het, we gaan naar het nieuws van één uur. En we komen straks natuurlijk nog een hele uur terug met uh, leuke conferentie na uur. En natuurlijk gaan we proberen nog even contact te zoeken met de golfbaan. Uh, met David Dus kijken of we die nog te pakken kunnen krijgen En verder hebben we straks ook nog De weekendagenda, de evenementagenda Voor het weekend met Albert-Jan Vos Die doen we ook, want Joop zit op de golfbaan Dus die kon het vandaag niet doen Dus uh, doen we het met Albert-Jan straks om kwart over één. Ja ja En verder nog heel veel lekkere muziek Dat doet natuurlijk ook nog